Een op de vijf leraren vindt het moeilijk om gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit, integratie en de holocaust in de klas te bespreken. Een op de honderd leerkrachten vermijdt zulke thema's helemaal. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Docenten voelen zich bij de thema's onveilig of ze weten er te weinig van. Staatssecretaris Dekker zegt dat er na de zomervakantie hulp komt voor de leerkrachten. Kleine en middelgrote bedrijven hebben de afgelopen dagen voor honderden werknemers ontslag aangevraagd. Ze probeerden zo onder de nieuwe ontslagvergoeding uit te komen die vandaag ingaat. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De laatste tijd daalde het aantal ontslagaanvragen doordat de economie aantrekt. Maar nu is er een sterke stijging. De mensen die een reisverzekering afsluiten weten lang niet altijd wat er gedekt is. Die informatie is vaak moeilijk te vinden, zegt de stichting Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De stichting vergeleek websites en brochures van 24 reisverzekeraars. Tweederde van hen gaf onvoldoende informatie over gedekte schade. Zo gaven sommige verzekeraars niet aan of ze medische kosten vergoeden... en hoe ze met gevaarlijke sporten als skiën en duiken omgaan. Het weer, zonnig en warm. Het wordt 27 graden op de Wadden... tot 30 en plaatselijk 33 graden landinwaarts. Dit was het NOM. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files met een lengte van 3 kilometer of langer in de randstad staan op de A2 richting Amsterdam. Tussen Nieuwegijn en Utregleidse Rijn 3 kilometer. Verderop nog eens een keertje 6 kilometer tussen Breuken en Abkouden. Daar wordt een gestrande auto geborgen. Er is één reis ook dicht. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Knoop Ibenburg en Leidsendam, 3 kilometer door een ongeluk. Daar is één reis ook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, bij Badhoevedorp 3. A12 in de richting Den Haag, tussen Zoetermeer Centrum en Voorburg, 4 kilometer. A20 in de richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, 5 kilometer. En op de Rijbaan richting Hoek van Holland, daar staat 3 kilometer, tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. A27 Almere richting Utrecht. Tussen Hilpersum en Utrecht-Noord 4 kilometer. En verderop 3 kilometer van knooppunt lunetten. En op de A28 richting Utrecht, daar staat er een ongeluk. Tussen Afetmaar en af het Den Dolder 4 kilometer. Daar is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Refuge, he uh, cries uh, yeah. well. well. little bass sitting love. up here on Refuge the beach. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. I heard.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 Mon mon amour moi Marcel, tu es très belle et je je suis oh je parle un petit peu français an excite pretending to me even need a me kijken naar de champs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 today. Quiero cantar Cause we're going to eat Thank you. Yes, I do. Now give me.